De naadkok met het NOS-journaal. Het kabinet gaat 300 ouders compenseren... die door de Belastingdiensten en Onrechten zijn behandeld... als fraudeurs van kinderopvangtoeslag. Ze krijgen mogelijk nog dit jaar alsnog een toeslag... en een financiële compensatie. Gisteren concludeerde een commissie onder leiding van voormalig minister Donner dat de Belastingdienst te streng was bij het beoordelen van deze groep ouders. Als de ouders ook maar iets niet goed hadden ingevuld, werden ze al verdacht van fraude. Door de terugvorderingen van de Belastingdienst van duizenden tot tienduizenden euro's kwamen veel gezinnen in financiële problemen. De politie heeft een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden... in het Marengo-onderzoek naar Ridouan Tachi, de meest gezochte crimineel van Nederland. De Utrechter zou betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen... van een aanslag op een spyshop in Nieuwegein in 2015. Een spy shop is een winkel waar afluisterapparatuur en beveiligingscamera's worden verkocht. Later werd ook een medewerker van die spy shop geliquideerd. De opdracht daarvoor zou zijn gegeven door Taghi. De Utrechter zou ook deel uitmaken van de criminele organisatie van Tachi. De staking van sociaal advocaten begin volgend jaar is van de baan. Minister Dekker voor Rechtsbescherming trekt eenmalig 73 miljoen euro extra uit voor de sociale advocatuur. De rechtsbijstand voor mensen die geen advocaat kunnen betalen en daardoor kunnen de tarieven omhoog. Sociaal advocaten dreigen het werk neer te leggen omdat ze vinden dat de vergoedingen te laag zijn. De douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven een bestelbus met 500 kilo cocaïne gevonden. Aanvankelijk gingen de inzittenden er vandoor, maar na een achtervolging kon het busje in Brielen worden gestopt. Een onbekend aantal mannen wist ontkomen, maar een 31-jarige Rotterdammer kon wel worden aangehouden. In de bestelbus bleken 24 sporttassen met drugs te liggen. Het weer het is koud en het waait. Vannacht klaart het vooral in het zuiden soms op en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgenochtend is het overwegend bewolkt en met name in het noordoosten druilerig. In de middag blijft het overal droog en dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude nog 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Mensen willen zo graag weten wat de reden is van al dat geweld op straat. Ik zal het je vertellen. Dit is hoe het gaat. te maken met die moord op Dirk Wiersum, de advocaat. Dat was de aanleiding om dit te gaan doen. En nou is er niet zo lang geleden nog eens een keer een advocaat neergeschoten. En dat is dan weer aanleiding om weer te gaan draaien. Want uh, ja, ik was bijna net helemaal klaar mee. Maar goed, uh, het vormt dan ook aanleiding dat je eigenlijk met je handen van advocaten af moet blijven, want die verdedigen nog altijd het recht in Nederland. Want ja, iedereen heeft rechten natuurlijk ook plichten. Maar als er, uh, ja, kwaadwillende zomaar eraan gaan lopen knagen, dan uh, moet je niet raar staan te kijken dat er ook muzikanten op een gegeven moment besluiten om een, een, uh, ja, een stuk muziek uh, daarover te schrijven en uit te gaan brengen. Nou, dit is uh, min of meer een beetje gecoverd. Bodycount is het origineel. This is how it goes. En uh, dat hebben de jongens van Steenkoud ver, uh, vertaald naar dit is hoe het gaat. Welkom bij het uh, tweede uur van deze Alternative FM op vrijdag. Ja, het is zes uur geweest en uh, normaal gesproken zou je denken van... hé, hey, uh, dat, uh, dat, er moet iets met dansen uh, komen. Nou, dat is voor een weekje even, um, even anders. Dat heeft alles te maken dat, uh, dat wij een uitgesteld programma mogen doen omdat gisteravond weer een ondernemersgala is uh, gehouden. En daar was ZFM Zandvoort bij. En dat hebben we gewoon op, uh, op onze manier uh, moeten doen. En vinden dat we dat ook moeten doen. Want het uh, is natuurlijk wel zo dat de ondernemers voor de nodige reuring zorgen. Niet alleen voor ons zelf. Maar ook straks als het... Mei wordt en uh, we hebben straks een Formule 1 e race, en weet ik allemaal wat. Dan uh, hebben wij daar ook uh, veel profijt van. Goed, dit zeggende gaan wij gewoon verder met uh, de muzikale lijsten. Zoals ik hem heb uh, opgezet op Facebook. En dit is YHNLM van Lia Rai, haar nieuwe single. It scares me how I'm For your fault to be mine It scares me how I Clearly find it funny To see That love makes blind it scares me I've been chasing my senses For something I would lose It scares me how I'm running from myself To make you stay I never used to You cut me like a prisoner And fooled me like a prey You took my heart and left it there But I'll take the blame It scares me how I waiting for myself to say goodbye me how much I've been dreaming of who we would become. It scares me, I'm waiting for us to reconnect. Well that they never come. You, you call me like a the Draaien we hem al. De nieuwe single van Maggie Brown. Uit Amsterdam komen ze met uh, dit nummer Commander. En daarvoor hoorde je Leah Ryan met YHNLM. En dat uh, deze dame komt uit de buurt. Want ze heeft hier ook nog eens een keer een optreden gedaan. Maar toen was het onder de naam Lisa and the en de Lumberjacks. Tegenwoordig is Leah helemaal zelf uh, supporting. En dat is goed te merken met de muzikale richting die ze ingeslaagd is. Een tip, want ik luister, vind ik, nog wel eens op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 naar mijn goede vriend en collega Willem de Waard. Bij Zwaardvis bij Omroep Zuidplas City. En daar hoor ik soms ook dingen voorbij komen waarvan ik denk: hé, hey, dat is best wel bruikbaar. Ook voor ons programma. Wat Marcus en ik doen op normaal gesproken de donderdagavond. Maar nu eventjes niet op een vrijdagmiddag tussen 5 en 7. En nu kwam Willem. En hij gaat haar zaterdag daar aandacht aan besteden. Dan moet je maar even luisteren via de stream. Want dat kan tegenwoordig. Je kan tegenwoordig vanaf je pc gewoon, of je laptop, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Kan je gewoon het programma volgen. Uh, Susie V heet de dame. Ze komt uh, gewoon hier uit uh, Nederland, uit Amsterdam. Daar komt ze vandaan. En dat heeft alles weer met de popronde te maken... waar Zwaardvis uh, heel veel uh, aandacht aan besteedt. Maar uh, zo komt hij ineens met een nieuwe single. Uh, tenminste, uh, hij niet, Willem. Maar Suzy V komt met een, uh, een single. En dat is van een album wat in juni 2019 al is uitgebracht. En dit is dan die nieuwe single. Uh, dat nummer dat heet Storm Inside. Ze noemen zich The Cosmic Sun. Het is eigenlijk een project van uh, Tobias Bader. Die hebben we hier ooit in de studio gehad. Ik geloof uh, eerder dit jaar... En nu doet hij dit project samen met Oete Apfelsted. En dit nummer dat heet My Minds Eye. En we zijn bezig om hem ook hier naar de studio weer te krijgen. Maar dan onder deze naam en onder deze vlag. Suzy V hoorde je daarvoor met Storm Inside. Dat nummer ga je zeker horen aanstaande zaterdag. Bij de collega Willem de Waard in... Een nieuwe kerk. Uh, daar is huis omroep Zuidblos, En daar is dat ook uh, te horen. En bovendien kan ik je dan ook uh, vertellen. Dat heeft alles uh, te maken met de popronde Den Haag. Weer nieuw materiaal zeg ik er even bij. En dit is de nieuwe van New Bliss. All comes down. andere Cosmic, maar dan de Cosmic Carnival. Eh, komt uit Rotterdam, de band eh, waar eh, alles om eh, niks schuit eh, draait. Sportliefhebber in hart en nieren. Dat eh, zal op goed doen, want eh, we hebben hier eh, volgend jaar een mega evenement in eh, het dorp, namelijk de Formule 1. En eh, dat nummer, dit komt eh, van Change the World or Go Home Kingmaker. Daarvoor hoorde je All Comes Down, leuke band. Want het is één zus en... Een tweelingbroer, die twee tweelingbroers die uh, erbij zitten. Dus uh, het is uh, drie man, hè, drie mensen moet ik erbij zeggen. Ze komen uit uh, nou, Amsterdam en Venlo. Geldt niet voor deze band. Het is wel een hele tijd uh, terug. Uh, Oorsprong in Rotterdam. Tegenwoordig resideren ze in Apeldoorn. En dit nummer dateert alweer van 2014. En dat is de stap in het onbekende nemen. Nou, dat hebben bijvoorbeeld Jerry Kramer en Gerard Kuipers ook gedaan... toen ze bijvoorbeeld aan het hele Formule 1-avontuur begonnen. The Great Beyond van Halfway Station. Thank you. nog eens een keer overgelaten aan Amerikaan, Gavin Lursen. En die heeft ook nog eens een keer een Oscar gewonnen vanwege zijn verdiensten op het gebied van masteren. Nou, dat het nodig was, blinded, dat blijkt wel. Want Fabian Dammers heeft afgelopen week een, ja, min of meer een optreden gedaan waar mensen ja, geblinddoekt naar de muziek hebben geluisterd. En toen dacht ik, nou, waarom blinded niet draaien? Dat heeft alles te maken met een dubbele lading. Uh, sowieso persoonlijke vlak, maar ook uh, gewoon uh, met uh, het, uh, de inhoud en de strekking van het uh, verhaal. En buiten dat, Fabiana Dammers is een van de mensen die dit programma ook heeft vooruitgeholpen als het gaat in de ontwikkeling en noem maar op. Uh, niet voor niks is zij in... Nou ja, in, uh, tussen 2010 en 2013 zes keer bij ons langs geweest. Uh, gewoon om het uh, een beetje, uh, niveau een beetje op uh, te krillen, krikken. Dus dat uh, is een beetje de verdienste daarvan. Blinded heeft natuurlijk een uh, meerdere betekenis. In de zin dat je dus verblind bent door de liefde. En dat je er eigenlijk zo'n prettig gevoel van hebt. Dat je er eigenlijk in wil blijven hangen. Maar dat is dus onmogelijk. En daar gaat dit liedje eigenlijk ook. Dan uh, iets bijzonders, want daar ben ik iets uh, tegengekomen via Esme Gabler. Uh, zij is van Panda Noir. Die gaan we dus tegenkomen bij de Robactaanwoord. Maar zij doet ook nog uh, de achtergrondvokalen bij dit. De stream. En je moet maar eens luisteren. Het is half... Ja, klassiek. Het nummer heet Tomorrow. Deze dame schuilt Essa Lamers. En uh, ze de Lasset hier op uh, dit nummer. En dat is haar project. Uh, haar muzikale uh, bijdrage Origami. Uh, de, de single die we al een paar weken draaien bij Alternative FM. De stream hoorde je daarvoor met een Haarlemse inbreng. Met een Haarlemse randje zelfs. Van Esmee Gabelen. Met, uh, die kennen we van Bleu Noir. En die is binnenkort ook nog te zien. Tijdens een van die voorrondes van de Rob Agdow wordt, waar ik het net al over had in het uh, vorige uur. Maar uh, dat, dat laten we even voor wat het is. Nu, de nieuwe single van Out of Skin. En dat nummer dat heet House Spits. Out. Fall. Play the game now or never behind the sun, boys, impersonating man.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 Aan. Ik ging hard, alles gittert, alles zacht Het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart Er ook al uh, nagepast in deze van uh, Veline. De single is alweer een tijdje uit. Ik geloof al uh, sinds september. Dus het uh, schiet alweer op met, uh, met dit uh, nummer. En het is ook het eind van deze Alternative FM op uh, vrijdag. Uh, want uh, komende donderdag zijn we er weer. Hoe lang we er zullen zijn, dat weet ik niet. Het heeft alles te maken met uh, datgene wat zich afspeelt in het patronaathalen. De eerste voorronde van de Rob Akda Award zal dan uh, zijn beslag gaan uh, krijgen. Dus... Ja, ik uh, zou bijna zeggen: we doen er nog eentje. En dat is deze. Die ga je horen tot aan 7 uur. Uber ich. En dat nummer dat heet Uniform Child. En ik zeg: Dag.